Het is groen, soms geel en maar weinig mensen durven het bestaan ervan toe te geven. Het is het monster dat jaloezie heet. Jawel, geen groter taboe op het gebied van de emoties dan jaloezie. Want natuurlijk gunnen wij in ieder het beste van het beste en zeker onze beste vrienden, toch? Oh schat, wat leuk voor je dat je verliefd bent. Geen jaloezie zou je zeggen. Oh mijn, natuurlijk vind ik het niet erg dat anderen jou ook leuk vinden. Opnieuw geen aanwijsbare jaloezie. Als redelijk en weldenkend mens oefen je ook om je mogelijke jaloezie de kop in te drukken. Je spreekt jezelf toe, je slikt even en focust je dan op het positieve. You try to either admire or aspire. Maar dan, plots, zelfs de meest weldenkende mens heeft wel eens een zwak moment. Soms, in hopelijk zeldzame gevallen, is de situatie dermate overweldigend dat het akelige monster toch zijn gore kop opsteekt. Jij niet? Jij bent totaal vrij van iedere vorm van afgunst en of jaloezie? Don't fool yourself, honey. You know it's gonna be a lie in the end, okay? Totale afwezigheid van jaloezie is boven zo niet onmenselijk. Of ben je zo een die tot over je oren verliefd, je geliefde aanmoedigt, vooral lekker te gaan sletten in de stad? Ben je iemand die echt het beste wil voor je partner, zelfs als dat daten met iemand anders inhoudt? Weet je, ik hou ontzettend veel van je. Als je wil kijken hoe die ander in bed is en als je serieus wil kijken of er liefde is tussen jullie, nou dan ga je toch lekker met hem seksen, romantisch dineren, al je geheimen vertellen. Heb je nog condooms of moet ik je wat geven? Je mag het natuurlijk ook onveilig doen als je dat wil. Ik ben gelukkig als jij dat ook bent. Of ben je zo iemand die nooit iets op zichzelf betrekt? Iemand met onmetelijke vermogens tot vergiffenis en vrijgevigheid? Als je single bent en toch ergens wel op zoek, gun je alle anderen echt het allerbeste. Gun je die jongen waar je al lange tijd verkikkert op bent, echt ieder ander dan jezelf. Gun je vrienden alle lekkere hapjes die jij ook wel ergens ziet zitten. Ben je oprecht blij en ontroerd en alleen maar vrolijk voor degene als ze voor je neus elkaar af zitten te lebberen. Geniet je van alle mooie dingen die jammer genoeg aan je neusje voorbij gaan? Kom nou toch, dat kun je niet menen. Ik durf tenminste toe te geven dat ik heel af en toe wel eens behoorlijk jaloers kan zijn. Jij echt niet? Jealous? Jealous? I'm not judging, I'm just saying. Oké? Okay.